9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Soedische koning Salman heeft de gebeurtenissen in Mina een pijnlijk incident genoemd. Hij heeft de bevel gegeven de regels rond de harts opnieuw te bekijken. De Soedische regering wijt het drama aan een gebrek aan discipline bij pelgrims. Als zij de aanwijzingen hadden gevolgd had deze ramp voorkomen kunnen worden... zei de minister van Gezondheid op de Saoedische televisie. Er vielen zeker 717 doden en meer dan 800 gewonden. Frankrijk heeft een bod uitgebracht van 80 miljoen euro op een van de twee schilderijen van Rembrandt die ook het Rijksmuseum wil verwerven. De aankoop zou mogelijk zijn dankzij een uitzonderlijke gunst van de Franse Centrale Bank, meldt het Franse ministerie van Cultuur. De schilderij moet terechtkomen in het Louvre in Parijs. Eerder deze week werd bekend dat de Nederlandse regering en het Rijksmuseum 160 miljoen euro willen vergaren om beide schilderijen naar Amsterdam te halen. Staatssecretaris Dijkhoff is dankbaar voor de manier waarop gemeentebesturen vorige week hebben gereageerd op het verzoek om snelle opvang van vluchtelingen. De acute problemen werden meteen opgelost, schrijft Dijkhoff aan de burgemeesters, colleges en gemeenteraden. Verschillende crisisopvanglocaties zijn inmiddels weer gesloten. De staatssecretaris schrijft ook dat nieuwe locaties voor kortdurende crisisopvang nodig blijven, doordat de instroom van mensen die hun toevlucht in Nederland zoeken hoog blijft. President Poetin en President Obama zullen elkaar maandag in New York ontmoeten. Het is de eerste ontmoeting van de Russische en Amerikaanse president in bijna een jaar. Poetin spreekt in New York de algemene vergadering van de VN toe. Daarnaast staat er een gesprek van een uur gepland met Obama... dat volgens een Russische woordvoerder vooral over Syrië zou gaan. De relatie tussen de VS en Rusland is ernstig bekoeld... sinds de Russische annexatie van de Krim vorig jaar. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen overdag wisselend een bewolkte en af en toe een bui. en Het wordt dan 16 of 17 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandzee, Zandvoort en Zomerhit. FM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Al dus uh, X met Sense. Uh, hij heeft onder andere ook gewerkt met Jet Rebel, inderdaad, die. En uh, ik zag van de week weer ergens een uh, foto voorbij schuiven... waarin hij op een gegeven moment uh, met zijn geluidsman Julian Silke weer bezig was. En wie zat er naast Julian Silke op die bank? Herman van Veen. Nou, er is uh, weer een uh, geruchte de wereld ingegooid, maar goed, maakt niet uit... Uh, dit was uh, het, eigenlijk het allereerste waar ik uh, door verkocht ben... Uh, met, uh, met alles wat uh, met ik uh, te maken heb. Sense, en uiteraard is uh, hij niet alleen muzikant... maar is hij ook nog een begnadigd producer. Of uh, de dames en de vier heren dat ook nog in de toekomst uh, gaan gebruiken... producer. het zal ongetwijfeld wel uh, gaan voorkomen... maar ze staan nog helemaal aan het begin van hun muzikale carrière... Uh, hebben jullie ook uh, nagedacht of jullie misschien uh, iets aan Rob Akda-woord of zo willen gaan doen? <laughs> Zoiets? Komen jullie ons uh, no. ook weer tegen namelijk? Uh, ja, dus... nee, uh, we willen ons uh, inderdaad inschrijven. Zou het doen. Ja, dat, ja, dat vinden dat wij leuk. Goed. Want dan ja. hebben wij gewoon weer een avond ja. dat we nog... Uh, ja, dan, uh, ja, dat is gewoon leuk, weet je. Ja, dus... Nee, we gaan zeker meedoen. Dus uh, bij deze... Hebben we dat beloofd? Ah, primeur! <laughs> uh, dus ga meedoen aan de Rob -woord. Nou, Dan moet je wel opschieten, want uh, de, de inschrijftermijn uh, die loopt nog, ik geloof, tot het einde van deze maand en dan, uh, dan ja, is het sloes. Volgende week, volgende week donderdag volgens mij. Ja, volgende week donderdag uh, dan, uh, nou het, je mag hem nog, geloof ik, officieel tot, tot, tot, uh, tot en met 1 oktober. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, uh, oh, nou, dan... We gaan het in ieder geval dit weekend doen, dus dan komt het... Uh, zijn we Lijkt me op... leuk, want dan, nou, ik weet zeker dat jullie wel uitgenodigd worden. en uh, dan, uh, dan hebben wij in ieder geval een bind die, uh, die meegedaan heeft, uh, of tenminste wij hebben dan al een band hier in de studio gehad die yes. gaat meedoen <laughs> die aan de Rob ja. Dus dat, uh, dat is dan al gelijk meteen het leuke nieuws van vandaag. De band gaat meedoen aan de Rob nee. Yes, nou, uh, de kop is eraf. We hebben er nog vier uh, nummers te gaan. Leuk dat je het nog even heel gauw op een lijstje hebt geschreven. <laughs> Tip van mij geweest hoor. <laughs> Tip. Uh, altijd de setlist gebruiken. Maar goed, ik, ik snap het wel. Jonge honden, dus uh, ze willen gewoon lekker spelen. Welke uh, twee nummers uh, laten jullie in dit blokje horen? We gaan nu Come Home spelen en daarna Let Me Sleep. Alright. And if you try not to run and start crawling through the no. lies, you'll find me. de daverende applaus van Marcus en mij. En een klein beetje verzanderd. Maar goed, uh, uh, dat wordt nog wat als jullie straks uh, in die kleine zaal uh, gaan spellen. Daar staan er dus, uh, meteen uh, 200 tot 300 man uh, gelijk. Dat, dat lijkt me nog wel veel leuker, denk ik. Heel eerlijk. prima, ja. ja. Uh, dus, dus dat, uh, dat uh, was het eerste nummer wat jullie van dit uh, tweede blokje gaan doen. En nu het tweede nummer. Let me sleep. Let me sleep. Uh, dit zijn uh, de leukere uh, nummers. Ik uh, denk dat jullie uh, wel. Uh, ja, ik, ik ben toch onder de indruk, eerlijk gezegd hoor. Ja. Ja, dankjewel. Goed, uh, dat, dat waren de, de, de ja, twee nummers van het tweede blokje. Uh, en we gaan weer gewoon even wat, uh, wat van onszelf doen. Dat is altijd wel leuk. Uh, want de komende zeven minuten hoeven jullie even niks uh, te doen. En daarna dan, uh, gaan we dan nog een blokje van twee doen. Um, deze groep uit Rotterdam hebben inmiddels alweer de volgende single klaarstaan en uh, ze hebben hem uh, ja vandaag, uh, nou gisteren eigenlijk hebben ze de clip uh, online uh, gezet en uh, vandaag zit hij al hier in, de, in het uh, programma op een van Halfway Station en hun nieuwe nummer dat heet Take Us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 Next Shape. Uh, met een uh, aparte versie van Trees. Uh, de akoestische versie wel te verstaan. Um, zoals we ze de allereerste keer uh, hier hadden. En inmiddels hebben, uh, hebben ze zich weer helemaal opgesteld. Lisa en de Lumberjacks. En uh, nu met uh, de laatste twee nummers uh, voor vanavond. In dit uh, setje van, uh, van twee. Met, uh, de derde uh, set. Dus ik zou zeggen, uh, welke twee nummers uh, laten jullie horen? We beginnen met Remember My Name. Remember My Name. One, two, three, one, two, three, four. You think I'm a fool. Though I'm glad I'm supposed to blame you. You've been lying and cheating, honestly speaking. You cried, oh my Was I to spot off the game that you played To cover your sake Will your eyes confronting the lies By telling me right Take some time for me to heal the scratches. toepassing van mij. Van, van, nee, ik had al moeite met namen te onthouden, maar ik geloof ja. dat ik dat nou uh, niet meer uh, nodig acht. Gelukkig. Want, uh, want ja, ik, ik, inmiddels uh, weet ik, uh, dankzij ook uh, geholpen door Facebook, van de bandbezetting, <laughs> dat ik de namen heel snel uit mijn hoofd leer natuurlijk. Um, het laatste uh, nummer uh, voor ja, vanavond. Het laatste liedje heet Hurricane. Hurricane. Yes. zijn uh, wel wat hurricanes uh, gewend hier aan, uh, aan de kust. Uh, ik kijk even naar achteren, want uh, jij als uh, ja, fotograaf in spel heb je nog wel wat ontwortelde bomen uh, tegengekomen tijdens die storm uh, toen. Hè? Het leek ook wel inderdaad op een uh, hurricane, toch uh, Marcus? Yes. Ja, of niet? Ja, het heeft hier wel flink gestormd. Nu als ik uh, naar, naar de overkant kijk, uh, stormt het dus ook. Maar dan op het muzikale vlak in ieder geval. <laughs> Maar er zat ook een hele goede ondertoon uh, qua tekst. Heb ik even, ik ga even heel gauw uh, zitten, zitten luisteren. Dus uh, zit, uh, ja, die tekst was ook uh, dik oké. Okay. Goed, dankjewel uh, Lisa. En uh, de Lumberjacks, jongens. Hey! Hartstikke leuk. Uh, en uh, wat een leuke primeur. Ze gaan meedoen aan de Royal Akda. Dus we komen elkaar nog een keer tegen deze uh, dit, uh, jaargang. Dus. Uh, verder uh, weer met uh, de muziek hier bij Alternative FM. Want we hebben er nog een paar uh, uh, klaar liggen. Zoals uh, deze. Dit is weer wat steviger. Dit heeft helemaal niks met zal te maken. Maar bijna met een rockrandje hier. Dus Movis. zie ze nog uh, zitten. De een uh, die op een gegeven moment een, uh, een stoel omkeerde en dat als een soort drumstel uh, gebruikte. Uh, nou had Mark uh, toevallig uh, geluk, die had zijn kagon gewoon bij zich. Maar ja, als hij die, die vergeten was, dan had hij een stoel moeten omdraaien en dat uh, deed de drummer van, uh, van Dirty Colors, deed dat Rob Schansra. Uh, maar uit het slot van het liedje was dat ze voor de tweede keer en toen waren ze iets wat beter uitgerust uh, met z'n allen. Um, tegenover mij drie Leden van Lisa en de Lumberjacks. Lisa zelf natuurlijk. Maar ook Esme en Stijn. Ja, dat is even leuk hè. Dat ik uh, heel snel uh, de namen maar uh, even snel uh, <laughs> mijn eigen heb uh, gemaakt. Um, even, uh, ja Lisa komt zo. Um, maar uh, jullie, uh, jullie zijn uh, erbij gekomen of uh, hoe is dat gegaan? Uh... Ja, dat klopt. Ik ben gevraagd door Lisa. Ja? Dat was een hele grote eer natuurlijk. <laughs> En, Je kon niet wijn krijgen. Ja, nou, precies. Lisa is natuurlijk een geweldige zangeres. Ja. En schrijft hele mooie liedjes. En, ja? en ik ben ja. uh, vooral ook echt van die pianoliedjes. En ah. uh, ja, het genre lag me wel. Dus ik ja. heb gelijk ja gezegd. En we zijn gelijk aan de bak gegaan. En uh, nou, nu gaan we best wel lekker al. Ja. Ja, ik heb het gezien, want uh, ik bedoel ook uh, Horen TV is uh, geweest. Of tenminste, daar zijn we uh, binnen geweest in ieder geval. Dus, uh, maar toen zat jij er nog niet helemaal bij, geloof ik. Hè? Jawel, ik zit er van het begin bij. Oh, ja. Je zit er vanaf het begin bij. Ja. Hoe zit het met jou eerst mee? Nou, ik ben later gevraagd. Ja? En uh, ja, ik kwam er natuurlijk niet onderuit. Ja. <lacht> <lacht> uh, uh, uh, uh, uh, ja, het lijkt eigenlijk een beetje een ondankbaar uh, gedeelte van uh, van de backing vocals, maar, ja, dat, niet, maar dat, vind je, dat vind je niet dus. Nee. Nee? nee, hoe belangrijk is dat? Ik vind backing is wel een van de belangrijkste dingen ook. Ja, natuurlijk moet een band staan, ja, met, uh, ja moet ritmisch staan en op de akkoorden moet hij gewoon staan. Ja. Maar het is ook wel gewoon, ja, backing voelt zeker wat toe. toe ja, je, ja dat, dat was dat ook wel duidelijk. Sfeer, uh, ja, was, was er vanavond ook duidelijk uh, te horen dat. Ik geloof uh, dat er zelfs nog uh, ook vanuit de band. Ik geloof jij zelfs ook. Hè? Uh, ja dat klopt. Ja. Ik zing ook backing tegenwoordig. Ja, uh, maar ik moet wel een beetje wennen hoor. Maar goed. Maar dat, dat, dat is uh, denk ik. Dat het met een conservatorium wordt dat toch wel enigszins bijgebracht. Lijkt mij. Ik, ik geloof dat Harlem ook wel een hele goede uh, conservatorium heeft. Uh, mm -hmm. Ja. ja. Zeker. Ja, uh, ik geloof dat jullie de vierde of de vijfde. Ik geloof ik ook een beetje de tel kwijt. Uh, waar mij ook een beetje deed denken. Jullie muziek. Aan Writers Rain. Ken je dat? Ja. Die ja? ken ik. Ariana Abbesteed <laughs> ja, en, ja. en haar vriendjes. Uh, yes. die, die, die, die zijn ook bij ons geweest. Oh, leuk. En ik zal het nog uh, sterker vertellen. Uh, de opname die wij hebben gemaakt. Op een gegeven moment. Het was even de laatste keren. Dat was afgelopen jaar. Die heeft zelfs. Serious request gehad bij 3FM als demo van de dag. Oh, wat gaaf. Ja, ja, nice. uh, ik zat er gewoon boven te werken oh. en ik kom naar beneden. En die, die, die Koen Schijnenberg die, die zei: Ja, dit is de demo van de dag en die, die pleurt dat ding erin. Oh, wat en die denk, ik denk, dat lijkt ons opnames wel. En dat was het dus ook. Oh, Superleuk. <laughs> ja. Ja. Um, uh, maar hebben jullie toen ook nog iets uh, met drie of iets gedaan? En ja, toen bestonden we nog niet. Ja, toen bestond je, oh, je ja, zijn we. zit dus net een kaakelveer. Ja, dat. we bestaan nu een half jaar, precies. Oh, ja. Ja. En uh, ik heb zelf wel met Serious Request, uh, hebben we meegedaan aan Gitaarlem. Ik dan persoonlijk. Ja, ja. Met een, toevallig met uh, wel met Mark, maar voor de rest allemaal met andere jongens van school. En ik had gewoon zelf een liedje geschreven en die heb ik erbij gevraagd. Maar daar is nooit echt wat mee gedaan. En verder heb ik nog wel in het Huis van Gitaarlem gespeeld. Zelf ja. met de piano en ik had twee meiden mee die meezongen. Maar uh, ja, als band zijnde hadden we toen nog niks, want toen waren we nog niet uh, waren we nog niet uh, bestaand. Dus. Nee. Maar nu dus in, in ieder geval wel. Ja, nu ja, wel. Ja. <laughs> um, ja, ik vind dat, dat dat was een beetje de raakvlak ook. Waarom ik zei: Riders Rain, daar, uh, daar zijn jullie eigenlijk ook wel. Uh, daar zitten jullie ook eigenlijk in. Dat, een beetje in dat gedeelte zitten. Ja, ja, ja. klopt. Heb je een klopt. beetje stiekem ook naar Ariana een beetje zitten kijken of niet? Nee, nou, ik heb wel eens wat gehoord van ze. Ja. Uh, inderdaad, volgens mij heb ik ook een filmpje gezien dat ze hier inderdaad hebben gespeeld. Maar ja. ik heb nog nooit echt heel erg gedacht van dit is wat ik ook wil of zo. Ja. Ik heb meer gewoon, uh, wij houden meer als inspiratie heel erg uit Ellen Clark ook wel. En, die uh, heeft iets met Zandvoort, hè? Oh, is dat ja, zo? Dane Clark is, uh, die woont hier. Oh, dat is cool. de vader van Ellen uh, van, uh, uh, yeah. Clark. En uh, ik geloof dat Ellen is uh, voortgebracht door Corny Lodewijk. Oké. Okay. Ja cool. Ja, ja, dat is uh, een van de talenten die, die ooit uh, daar is uh, begonnen. Dus ja, wat dat er gaat uh, hebben we wel veel Ja. Maar Alan Clark komt niet voor de Prince of uh, voor een Sensei, weet je hoor. Dat, nee, uh, dat geloof ik ook niet. Dus, uh, maar goed, ble, ik, ik, wat dat er gaat, jullie gaan uh, nu lekker. Jullie hebben, hebben jullie al erg veel optredens uh, gehad? Of voor radiostations sowieso, denk je? Uh, nou, we zijn toevallig deze maand veel aan toeren, want ja. uh, volgende maand komt onze single uit. En, Mooi, die ja, willen wij ja, graag ja, uh, gaan, gaan we draaien. dus uh, superleuk dus, ja. ja, dus uh, vandaar dat we nu eigenlijk veel aan het spelen zijn om, uh, om vooral even veel gezicht te laten zien. En mm -hmm. dat gaat lekker. En volgende maand hebben we nog een stuk of zes optredens volgens mij. En in, in november nog een paar. En vanaf dan willen we eigenlijk uh, echt gaan werken aan de EP. Nog even dus, uh, dan gaan we de studio in en uh, dan komt dat volgend jaar. Komt die uit. Ik uh, ben heel erg uh, nieuwsgierig uh, wat die EP dan... Uh, want dat hoort denk, denk ik ook een beetje bij, uh, bij het werk... Uh, als je op zo'n conservatorium zit. Je moet er natuurlijk ook iets kunnen, kunnen laten zien. Mm -hmm. yes. Zijn jullie daar uh, nerveus Zijn over? Of uh, kijk ook even naar de, de andere twee? Of, Voor de EP bedoel je? Ja, zoiets. Uh, dat je eraan toe moet werken? Of uh, heb jij ook last van uitstelgedrag? Nou ja, net we, werken, we werken er wel naartoe, maar zolang we gewoon heel veel blijven spelen... en uh, we steeds meer op elkaar ingespeeld worden... Ja. Het wordt steeds beter. En dan denk ik dat, uh, dat die oh. nummers eigenlijk best wel staan. Ja. En dat het dan nog een kwestie is van een uh, goede productie. En dat het dan een hele toffe EP wordt. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben heel erg nieuwsgierig. Uh, Gitaarlem viel. En, feel, en uh, dan denk ik ineens... Hé, hey, daar hebben wij uh, ook iets mee. Arna... Ja, die kennen we ja, ook. Die zit die, wel in ja, nu die... niet meer, ze is nu afgestudeerd. Nee, nee. Maar goed, ze heeft uh, bij Lock Me Up en Free Girl heeft ze gezeten. Samen yes. met uh, yeah. de, de VVV-directrice uh, Lana Lemmers. Dat voel ik wel grappig dat ze bij elkaar uh, in dat uh, gedeelte zaten. En dit is de single die ze ooit heeft uitgebracht. Uh, niet vanavond. MUZIEK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 Dat was een Aina met niet vanavond. Nou, wel vanavond waren de Lumberjacks. En die waren lekker op dreef. En Lisa zong als een nachtegaaltje. <lacht> Dankjewel. Ja. Um, nou ja, dan dat, een beetje de afsluitende babbel maar, maar doen. Want, uh, want ja, uh, jullie staan nog helemaal aan het begin van de muzikale carrière. Dus uh, uh, ja, waar zal het moeten, moeten eindigen, denk ik dan? In de Heineken Musical, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Nee, ja, ik. Natuurlijk uh, heb ik zo mijn dromen, dat is ja. iedereen. Ik wil gewoon het, het, het liefste, zo groot mogelijk publiek bereiken. En mm. um, ik, ik ben al heel. Ja, hoe noem je dat? Ik ben al echt heel erg gelukkig als ik gewoon, zeg maar zo. Ook al staan we hier zonder publiek ja. en ik voel gewoon de vibe van de band is goed, dan heb ik al echt zo'n gevoel van, ja, dit is nice. En op het moment dat we die stap kunnen maken, dat we ook echt mensen mee kunnen trekken. Ja, dat is voor mij gewoon 100% uh, ja, geluk, zeg maar. Ja. En hoe groot we dan ook mogen eindigen, dat uh, wijst zich vanzelf. Heb je nog uh, een beetje nagedacht uh, misschien in een soort huiskamersetting uh, te gaan spelen? Dus, uh... Ja, we willen als de single uitkomt huiskamerconcert gaan verloten. Ja. Onder onze likers en volgers Dus ja. um, voor degenen die dat willen, je kunt het ons vinden op Facebook. En daarnaast, ja. um, misschien inderdaad zeker tijdens de winter vind ik het ook wel leuk om, uh, om dat echt op te zoeken, zeg maar. Die warmte binnen. Mm -hmm. En het leuke is natuurlijk als mensen gewoon zoveel mogelijk vrienden uitnodigen. En uh, we gewoon een gezellig avond van kunnen maken. Dus ja. dat komt zeker wel aan. Ik, ja. ik denk ook als de, de muziek die, die jullie maken, denk ik. Nou, dat past wel met ja. een, een beetje ja. haardvuur. Uh, zeker, ja. En als je in het gooi woont, dan zou ik zeggen lekker wijntje erbij. Ja, en, uh, precies. Dan <laughs> zou, zou ik zeker dat, dat er ook maar eens bij uh, gaan halen. Want ik, uh, ik vind die muziek uh, past daar zeker bij. Ja, dus, ja. Dus uh, ja zeker, uh, uh, want, want ja uh, nog even terug naar die school, maar dan moet je natuurlijk je leert natuurlijk van alles. Ja, we leren heel veel. Op optredens uh, plannen. Uh, ja, ja, uh, ja. Muziek maken, ook de zakelijke uh, kant denk ik. Of ja, niet? we hebben ook uh, ondernemen. Dat is gewoon echt een vak en uh, ja. daar krijgen we dan verschillende blokken in. Dat gaat, dat gaat dan. Uh, zij zit een jaar hoger dan mij. Zo. Uh, maar bij mij gaat het nu vooral over het organiseren van een evenement. Ja. Maar als het goed is, krijg ik volgend jaar ook echt les over auteursrechten en dergelijke. Dus het is heel breed. Je leert echt van alles eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg fijn. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel vakken die echt te maken hebben met muziek als in theorie. Maar ook inderdaad als, uh, als spelen. Dus dat we echt moeten zingen heel veel. En Ja, het is gewoon een hele leuke opleiding. Ja. Uh, merk je het uh, verschil? Uh, dat zij een klasje lager zitten en jullie hoger? Nee, nee dat merk je helemaal lageen, niet. Maar, uh, dat, dat, ja, nou ja, er zijn altijd verschillen op de opleiding, maar de, ja. bij deze band is het allemaal heel erg naar elkaar toe gegroeid. Ja. En uh, is het geweldig om met elkaar te spelen. Dus, ja. uh. Is het ook, um, want, want ja, jullie, jullie zitten in de Haanense muziekwereld, uh, kennen elkaar wel, wel een beetje. Hè? We draaiden net Arna uh, bijvoorbeeld, ja, het uh, is geen onbekende voor jullie in ieder geval. Nee. nee, nee. Dus uh, heeft ze ook uh, toevallig naar jullie zitten luisteren? weet je dat? Nu? Nee, of tenminste <laughs> tijdens een keer een optreden Jan of zo. Jan tien. Uh, <laughs> nou, ik, ik weet, ik heb wel eens ook wel eens met haar over gehad gewoon over eigen werk en zo. We Zit toch een beetje in dezelfde richting. En ja. uh, op op onze school is niet per se de nadruk heel erg op eigen werk. Dus dan merk je al, dan groei je al wat sneller naar elkaar toe, zeg maar. En ik uh, geloof dat over twee weken of zo April Rose hier komt spelen. Ja, ja dat Mario Krijleman. Ja, dat is mijn <laughs> huisgenootje. <laughs> uh, dus, en daar hebben we ook heel veel raakvlakken mee. Ook die van is mee trouwens, die want ook bij ons. Ja. Dus, um, dus je merkt dan, dan zit je al gauw wat, wat minder mensen die echt eigen werk doen. Dan, dan trek je al sneller naar elkaar toe, ja. Dus ik, ja, ik, Jantien weet zeker wel wat wij doen. Ja, want ik, uh, daar was ik ook gecijferd van van uh, van Mario en uh, haar uh, band. Yes, dus het zal yeah. het zal een hele bescheiden bezetting uh, worden die die dag. Uh, nou, Bas die uh, daarbij achter zit, die speelt ook bij kom, Mario. Kom, kom jij ook, Bas dan of niet? Geen idee. <laughs> Als uh, Mario komt, of niet? Ja, ik hoorde nu dat ze moeten spelen. Ja, ze oh. moeten hier spelen. Dus uh, neem, ik zou ah, zeggen, neem je akoestische maar mee. Oh, gaat. Dat wordt nu al geregeld. Ja, als het goed is, is Bas erbij. Oh, Bas is erbij. Nou, dat, nou, dat is dan over een paar weken. komen we elkaar weer tegen. Dat is een beetje de platlopers. ze ja. om de heijers. Flavokul. Um, maar goed, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat is dus even over de opleiding. En uh, nou ja. Uh, maar merk je ook dat, ze, dat jullie... Uh, hè, de... de, de de, de, de, wat, de mensen die al wat, weer wat verder zijn, dat ze die, jullie wat gunnen of, of hoe, hoe zit dat? Um, in de zin van ja, he, leren en kennis delen. De, de, ja, tuurlijk, je ja. gunt iedereen van school, gun je hun of haar mm -hmm. succes. En ja. Dat, uh, ja, ik denk dat iedereen daar uh, hetzelfde in staat: dat je elkaar muzikanten gewoon gunt en iedereen heeft talent komt toch wel uit. Ja. ja, je kan elkaar ook helpen. Want uh, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens... Uh, dat we bij elkaar in het voorprogramma doen. Of gewoon samen ja, een show ja, ja, ja. neerzetten en zo. Ja. En het, het leuke is dat je echt van elkaar kan leren. Als in dat bijvoorbeeld Mario die woonde bij ons. Dus we zijn heel veel samen. En we, we, we overleggen ook van... oh, heb je daar een keer gespeeld? Dan moet je ook een keer heen. En we tippen elkaar. En we tippen ook zoals adresjes van... oh, je moet die ook eens bellen. En zoals Tony dan inderdaad met ons... Uh, daar dus, heb ja. ik het ook van hè. Die ja. zei, die was met een, dat was uh, voordat wij de zomerstop deden, zei dus, uh, Tony, Je moet Lisa's vragen. Nou, dat ja. heb ik dus bij deze gedaan. Ja, dus ja. Uh, zo zien we. Ja, ons kent ons. Dat is wel een beetje zo. ja Dus uh, moet Tony eigenlijk ook wel uh, danken voor het. Zeker. Hij wil nog wel eens een afspraakje vergeten. Dus uh, maar dat is hem alweer vergeven. Maar goed, uh, hij heeft zijn EP uh, begin ja. deze maand ja. gepresenteerd. Dus. Ik uh, ben ook heel nieuwsgierig hoe dat geworden is. Want ik heb het materiaal niet. Oh. Nou, ja, goed. Um, ik vond het reuze leuk dat jullie hier uh, zijn geweest uh, met z'n zessen. Wij ook? Ja, nou, hij is uh, ja. nou ik uh, denk dat we elkaar nog uh, gaan tegenkomen. Marcus met, uh, de foto, uh, met de fototoestel en ik met, uh, met zo'n uh, microfoon in mijn handen. Want ja, uh, we moeten natuurlijk ook weer de nodige interviews afnemen bij uh, de Rob Akdawar. Yeah. Dus dat gaat, yeah. uh, gaat allemaal wel uh, lukken. Superleuk. Oké. Okay. Dankjewel. Ja oké okay, jongens. Uh, dank jullie wel voor de komst. En uh, graag tot een andere keer. Komt goed. Oké. Okay. Dat waren ze. Uh, Lisa en de Lumberjacks. Ik heb nog één vraag aan Lisa. Want uh, dat is nog één. Ben jij familie van Michiel Rietveld? Nee. Niet, <lacht> Niet dat ik weet. Nee nou goed. Uh, Michiel is uh, van, uh, van Julius. Die zijn hier ook uh, geweest. En Julius uh, gaat als een speer. Ze stonden in de, de aftershow van U2. En 23 en 24 november staan ze in uh, de Heineken Musical hall Opnieuw, maar dan in de aftershow van The Simple Minds. Nou, dat is uh, dat is aardig uh, uh, om te weten. Maar ook voor deze band geldt... Ze komen niet meer in voor de Choco Prince en een uh, kop koffie. Daar, uh, daar, daar komen ze niet meer voor. Maar gelukkig hebben wij nog deze opname van ze. Don't Stop, de nieuwe single. Maar dat is de eigen opname die wij hier hebben gemaakt van Julius. Tot de volgende week. Dag! I got a feeling...